De moeders van Srebrenica zetten hun rechtszaak tegen de Verenigde Naties door. Ze stappen naar de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Haag weigerde vanochtend hun aanklacht in behandeling te nemen. Moeders en weduwen van de vermoorde moslims willen een schadevergoeding van de VN en Nederland... omdat die de bevolking destijds niet goed zouden hebben beschermd. Het Hof zegt dat, het, dat de VN onschendbaar moet zijn om goed te kunnen werken. Er moet een wettelijk recht komen op flexibel werken. Dat kan vrouwen stimuleren om meer te gaan werken... Daarnaast moet de zogenoemde aanrechtssubsidie, de heffingskorting die thuisblijven blijven beloond, versneld worden afgeschaft. Dat adviseert de Task Force Deeltijd Plus aan het kabinet. In de toekomst moeten meer mensen gaan werken om de sociale voorzieningen, zoals de AOW, te kunnen blijven betalen. In de Moskouse metrostations patrouilleren vandaag militairen in een reactie op de aanslagen van gisteren. De veiligheidsmaatregelen zijn flink opgevoerd. Vanochtend namen minder mensen de metro dan normaal. Op de twee stations waar gisteren bommen ontploften zijn kaarsen neergezet en werden bloemen neergelegd. Moskou is vandaag officieel in rouw. Bij de explosies in de Moskouse metro kwamen 39 mensen om het leven. Staatssecretaris van Bijsterveld rijdt definitief de geldkraan dicht voor het islamitisch college in Amsterdam. Vanaf 1 augustus krijgt de school geen geld meer voor nieuwe leerlingen. De school heeft voor het derde achtereenvolgende jaar te weinig leerlingen en de kwaliteit van de school is volgens de inspectie onder de maat. Leerlingen die al op het Islamitisch college zitten mogen de opleiding afmaken. De twee mannen die in 2006 de Amsterdamse club Jimmy Woo overvielen, overvielen zijn opnieuw veroordeeld. Ze kregen straffen van 3 drie en 3,5 jaar. Het is de tweede keer dat, mannen, dat de mannen zijn veroordeeld. Ze kwamen in 2008 vrij nadat OM in hoger beroep niet ontvankelijk was verklaard. Justitie was het originele dossier kwijtgeraakt. Het weer vanavond en vannacht regen, morgenochtend droog, maar in de middag in het hele land buien met veel wind. Aan zee stormachtig, het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We zitten in het kantoor van de Zandvoorts Courant. Waar zit dat precies? Uh, dit kantoor is gevestigd aan de uh, Kleine Krocht, nummer 2. Er zijn uh, twee panden hier uh, op de Kleine Krocht. En dat zijn wij en Kappelklaassen, naast ons. Recht tegenover de gemeente. Dat kan eigenlijk niet meer missen. Dat zou je haar zeggen, ja. ja. Voor de luisteraars, wie is Gilles Kok precies? Um, nou, ik ben een jongen van 36 jaar... Uh,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 Eigenlijk wel een positief iets, het meest echt als ons krantje noemen, maar het vrouw voor ons. Daar doen we het ook voor.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 All you need and more You can stand You can stand You can stand, stand. You, you can stand, stand. You can stand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 Jij ja, ook heel erg bedankt. Try my best to feed her appetite Keep her coming every night So hard to keep her satisfied Oh, play playing love